Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft de herinnering van inwoners met familieleden uit Zuid-Korea... voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bewind in Pyongyang geeft geen exacte reden... maar beschuldigt het buurland van vijandelijke bedoelingen. De reunie zou woensdag beginnen en zou families samenbrengen... die van elkaar gescheiden zijn sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50. Afgelopen weken leken de betrekkingen tussen Noord- en Zuid-Korea juist te verbeteren. Noord-Korea wil de herenigingen pas toestaan... als de dialoog met het zuiden in een prettige atmosfeer kan verlopen. In Nieuw-Grijn is gistermiddag op verzoek van de Italiaanse justitie een maffialid opgepakt. Het gaat om de 39-jarige Francesco Nerta van de Drangheta. Hij wordt onder meer gezocht voor moord... Volgens het landelijk parket hield hij zich waarschijnlijk al langer in Nederland schuil. Neerthaar wordt sinds 2007 gezocht. Hij is in Italië tot levenslang veroordeeld voor moord. In Nieuwegein werden ook nog vier andere mannen aangehouden. De politie vond bij de arrestaties ook 40 kilo cocaïne. De Verenigde Staten zijn in 1961 aan een nucleaire ramp ontsnapt. Drie van de vier veiligheidsmechanismes van een atoombom... die van een vliegtuig viel, werkten niet, schrijft de Britse krant The Guardian... op basis van een tot nu toe geheim gebleven document. Het kernwapen was 260 keer krachtiger dan de bom die de VS... op de Japanse stad Hiroshima gooide. Het incident gebeurde drie dagen na de inauguratie van John F. Kennedy als president... Een bommenwerper kwam in een vrije val terecht en verloor de kernwapens. Alleen een simpele elektrische schakelaar voorkwam een nucleaire ramp... die grote gevolgen zou hebben gehad voor steden als Washington, Philadelphia en New York. Het weer, kans op mist, gaat of acht. In de ochtend ook nog mistig en bewolkt. In de loop van de dag zonnig en het gaat of achttien blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO.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 De als Aya Zikke bekende schrijfster groeide tussen de twee wereldoorlogen op in Nederlands-Indië. In 1997 ontving zij de Anna Bijnsprijs voor haar gehele oeuvre. Aya Zikke overleed eerder dit jaar op de dag dat bij uitgeverij De Knipscheer haar biografie verscheen. Dat was op 22 maart. Ze was 93 jaar. De Karo maakte in 1991 een aflevering van Damocles met haar in de hoofdrol. We volgen haar naar een signeersessie, spreken haar dochter en zijn bij haar thuis op bezoek. Luistert u naar Damocles, een fotoreportage op de radio. Gemaakt door Remy van der Elsen, Bert Bakker, Hansje Bunschoten, Trudy Willemborg, Marga Miltenburg en fotostudio Damocles. Een aflevering uit de serie Alleen op reis. En dat doen we dus met Aja zikken. Als ik een kantoorbaan had gehad, dan zou ik nu niet die vrijheid hebben gehad om gewoon door te gaan met mijn werk. En dan zou ik veel meer aangewezen zijn geweest op, nou ja, van dat vertier, dat dat ik hem maar matig vertier vind. He? Overal heen gaan en zo. En uh, een beetje praten hier... en die op de koffie ontvangen en zo. Uh, nou, af en toe is dat best leuk... maar niet uh, om al die dagen... tot aan je dood om mee te vullen. Dat zou ik echt vreselijk vinden hoor. Dus dat is dan de winst... dat ik uh, die vrijheid heb... ook om te reizen... en om uh, overal te kunnen gaan zitten... op welke plaats ik wil... met een schrift en een pen... En, te doen waar ik zin in heb. Tussen de grijstinten van waan en werkelijkheid... in het verdwijnend contrast van de late schemering de waarheid naar zijn zelfportret. Gevangen in beeld en geluid. Vanuit de donkere kamer. Nieuw licht op mensen en gebeurtenissen. Zullen we het even vragen hier? Kijk ja, maar, ja. maar even. Meneer, uh, weet u misschien waar de Scheltema is, die boekhandel? Scheltema? Scheltema, ja. ja. Dan moet u uh, daar links, links en dan rechts over de brug en dan loopt u er vanzelf naartoe. Hier links. en dan? Hier aan het eind links, ja. rechts over de brug en dan is het aan uw rechterhand. Bedankt hoor het. Graag gedaan. Bent u wel eens geweest over die boekhandel? Ja, nou natuurlijk, maar ik weet nooit hoe ik precies uh, langs die, mee de meest directe weg ergens kom. <laughs> ik is nog altijd een beetje te zwerven. Dat is misschien gek voor iemand, zo zoveel reis. Maar het lijkt dat het in het buitenland makkelijker is dan hier. We moesten een brug over, toch? Ja. Natuurlijk, dat is Koningsplein, Dat is toch ook logisch? En waren we toch op, naar het weggetje, Koninkseplein 22. Komt de tram aan. Witte letters en de, de Geval. oh rek, ja. Rek, rek, ja, ja, ja, we lopen er gewoon tegenaan. Ja. Dus even kijken wat ze voor nu in de etalage hebben staan. Nou, om te beginnen is ze is notenboom. Ja, heeft hier op de deur. Alle boeken van Karel en lieve Joris. Ook allemaal reis, reis de ja, ah, kijk. Ja, nou dat is mooi, zo op de hoek. Huh? Ja. Hele etalage. Mm. Ja. Dat is wel terug leuk. naar de Aslas vinden op weg naar Yayadore en Sarun Sam, ja, Sari en Sanfu. Ja, ja daar gaat ja. vanavond. En nou, dan maar naar binnen gaan. Okay. Vraag wel yeah, wel. Ik ben Aya, zeker waar uh, moet ik naartoe? Hallo, uh, Adriaan loopt. Hallo. Loopt u even mij naar achteren? U bent uh, aan de vroeg gekomen. Nou, ik, ik ben overal ook netjes een uur, half uur van tevoren horen gekomen. Oh, dat uh, lijkt me prima. Ja, dat u weet wel. Ja, ik zal kijken wat, er, uh, wat we kunnen doen. Ja, zo snel mogelijk. Ja. Oh, wacht even. Daar komt hij al net binnen. Ja, ik zal hem meteen vragen of het kan. Als hij je niks meer hoort, dan is het in orde, ja? Oké, okay, dag. Hey collega. Alles ja, goed. Prima. Ik heb uh, gelijk wat voor je. Heb jij namelijk tijd om uh, naar Amsterdam te gaan? Ze belden van de KRO op dat ze uh, nu iemand nodig hebben. Nu? ja. Ja, ze zijn lekker op tijd, mee zeg. Ja, ja, ja, weet ik. Ja. Nou, Blonde, Blonde staat daar dus nu in een boekhandel. En ze was vergeten fotograaf te regelen. Ja, ja, ja. En zonder plaatjes, geen verhaal natuurlijk. Nee. Nou ja, zeg het maar, waar moet ik heen? Nou, ze is bezig met een programma over Aya Zikken, een schrijfster. En die moet vanavond signeren in een boekhandel. En ik heb eerst adres, ik geloof... Hier. Ja. Nou, dat is... Wacht uh... even, ik scheur hem er even uit. Zo. Ja. Dat is goed, geen probleem. Dan, uh, dan kan ik gelijk die, die nieuwe flitser uitproberen. Oh, prima, ja. Hey, Aya Sikken, wie is dat? Nou, ze is een schrijfster. De, ik heb er vroeger wel eens een boek van gelezen. Voor mijn lijst, de Atlasvlinder. Zo, zo. Prachtig verhaal over de jeugd op Sumatra. Maar uh, Colleen die vertelt dat ze dus nog veel meer boeken heeft geschreven. Nou, ik geloof wel twintig. Mm -hmm. En veel reisverhalen heeft ze ook geschreven. En ze is nog steeds heel erg actief. Moet je je eens dus voorstellen, die is 71... En ze reist nog steeds in de eentje de wereld rond. Dat zie ik mijn oma nog niet doen, Hé, nee. hey, waar is ze allemaal geweest dan? Ja, wat zei ze ook weer? Uh, Maleisië, Borneo, Indonesië. Ik geloof India zelfs. Nou, het zal vast wel, wel veel meer landen zijn. Uh, dat weet ik niet meer precies. Maar ze is dus echt wel een joh die mevrouw Zieke. Die slaapt dus net zo makkelijk in een park... en uh, trekt in de eentje de jungle in. Hm. Lijkt me toch een tamelijk onverstandige actie, hoor. Om het zo voorzichtig <laughs> uit te drukken. Oftewel... Hoe haalt iemand het in zijn kop? Ja, het is uh, zwerversbloed, hè? Dat zit in je genen. Mm -hmm. nou, ik vind dat jij er nog maar romantisch over doet, hoor. Ja. Het lijkt me toch lang niet zo leuk om in je uppie die wereld een beetje rond te trekken? Nee, het heeft natuurlijk ook zijn minder leuke kanten. Maar uh, als je alleen reist, heb je natuurlijk veel sneller contact met mensen. Als ze iemand alleen zien, vooral een vrouw alleen... dan worden ze al nieuwsgierig zo van... waarom loopt dat mens hier zo in haar eentje? En dat is dan al de eerste vraag die je stellen van... Met is zo alleen en waar zit uw man? Nou ja, dan zeg ik dus dat ik geen man heb en dat ik geen zoon heb. En dan vind, zeggen ze ja, maar op zijn minst moet toch een schoonzoon u dan uh, begeleiden. Maar uh, dan zeg ik dat dat in Nederland niet uh, gebruikelijk is dat een schoonzoon. Ik denk wel, mijn uh, schoonmoeder gaat op reis, dan moet ik toch wel mee om dat <lacht> mensen te beschermen. Dat, uh, dat het hier niet gebruikelijk is. En dat vinden ze dan heel moeilijk, vooral als ze dan horen dat ik niet alle heb om te beschermen. Want ik ben geen moslim. Ik ben ook niet katholiek. Want dat is dan wat het tweede wat ze denken. Dus God beschermt mij dan ook niet. En eh, dan heb ik dus helemaal niemand. Hè? Ik heb geen, geen Allah, geen God, geen, geen zoon en geen man. En, en dan denken ze, ja. En dan zie je ze echt perplex staan. En ook ze denken van, oh, dat arme mens. Wat moet je daarmee? Maar dan... Dan zijn ze helemaal van de kaart. Dan weten ze eigenlijk niets te zeggen. Um, Zo'n beetje zoals wij zouden zijn... als we met een enorme catastrofe... en ellende worden geconfronteerd. Dat je denkt, ja, dat is zo erg. Daar zou ik niks meer over kunnen zeggen. Daar kun je ook helemaal niet bij helpen meer. Maar... Uh, in de praktijk is het natuurlijk toch wel zo... dat je... als je alleen bent... heel makkelijk ook met vrouwen... in uh, aanraking komt. Dat je door vrouwen ook veel wordt uitgenodigd in huizen. Dat ik in uh, Israël, in Niger bijvoorbeeld... Uh, bij de bedouinen in de tenten werd gevraagd. En daar komt een man niet binnen, hoor. En als je met z'n tweeën bent, dan... is het weer dus zo, dan, dan zijn ze er een beetje verlegen mee. Dan, dan doen ze dat niet, maar een vrouw die alleen loopt... dan zeggen ze, kom binnen, kom binnen... en maak ze koffie voor je en zo. Dat is... Uh... Maar ik moet zeggen, als ik dus gewoon voor, voor mijn plezier voor mezelf... en niet voor mijn werk met vakantie ga... dan ga ik altijd of met een vriend of met een vriendin. En dan gaan we meestal zo met de auto samen. Dan gaan we een tocht maken. Dus als ik nou mag kiezen, ik vind het wel gezelliger natuurlijk. Dat is logisch. Ja, dus het is echt... Ik ben uh... vaak heel erg eenzaam. En uh, ja, je moet alles in je eentje oplossen. Het is juist niet altijd zo leuk... En de laatste tijd eh, schrijf ik dat dan ook maar gewoon. Want eh, sommige mensen die gingen dat... Lezers dan, hè? Die gingen dat een beetje verheerlijken. Zo van, goh, wat een fijn leven heb je en zo. En, en, en dan maar rondzwerven. En die dachten dat ik enorm flink was en zo. Ja, maar de, zo is het niet in werkelijkheid. Ik ik heb ze toch geen goed idee gegeven... van eh, wat, hoe je dat dan ondergaat, dat alleen zijn. Dus nou vertel ik er dan maar gewoon bij... Dat dat ik vaak ook denk, dat ik vaak een beetje gereprimeerd ben. Of me alleen voel en ook niet meer goed weet. Dan denk ik, alles geprobeerd en dan lukt het nog niet. He? Je, je wilt een boot ergens heen hebben, er gaat geen boot. En als er een boot gaat, dan is het, uh, wat zij dan noemen, een, een mannenboot. Uh, wat erop neerkomt, dat je overboord moet plassen. Want er is verder geen wc aan boord, dus dat noemen ze dan een mannenboot. En uh, nou ja. Je kunt geen vervoer krijgen en je wilt naar dat ene eiland toe. Zulke soort dingen. Nou, dan, kun je, ja, dan heb je ook niemand bij je tegen wie je kan zeggen... wat even uh, je boosheid of je frustratie eruit kunt gooien. Waarom, waarom doet u het dan? Het Omdat ik vind dus dat er uiteindelijk een beter boek uh, door ontstaat. Doordat ik dus meer echt contact heb met mensen... En er is toch iets in me dat graag reist. Dan moet je natuurlijk ook rekening mee houden. Ik vind het uh, echt iets dat je wakker schudt. Je bent, als je reist... Uh, ook door de gevaren die er soms al vastzitten... of misschien juist door de gevaren die er dan al vastzitten... ben je uh, alerter. Hè? En ik heb soms het gevoel, als ik hier lang zit... dat ik een beetje aan het inslapen ben. Um, een heleboel dingen die ga je automatisch doen en automatisch verwachten. En het zou wel goed gaan. Je hoeft er eigenlijk niks voor te doen. En als ik dan ben uh, zo helemaal alleen... op eigen benen daar neer wordt geplant in een vreemd land... en met allemaal uh, dingen die ik niet kan voorzien, die op me afkomen... Nou, dan moet je goed uit je ogen kijken en moet je goed luisteren. Dan kan je niet uh, uh, op de automatische piloot leven. Dus uh, ja... Dan word je echt letterlijk wakker geschud. Ik denk dat je voor dingen komt te staan waar je hier niet voor komt te staan. Bijvoorbeeld, eh, nou ja, zo'n tocht door het oerwoud maken. Dat, dat, nou ja, ik wil het niet op mijn geweten hebben dat mensen <coughs> dit soort dingen gaan doen, en dat het ook heel eh, onverstandig is en gewoon stom, zeg maar gerust stom om uh, het oerwoud in te trekken zonder dat je water bij je hebt... zonder dat je kompas bij je hebt... zonder dat je toch iets uh, van eten, al is het maar een reep chocola bij je hebt. En dat had ik toen gedaan. En als je dan uh, de weg uh, kwijtraakt... zonder iemand te zeggen waarheen je gaat, dat ook nog... Nou, Waarom ben. deed je dat dan? Nee. Want, ja, je gaat toch ook niet in het donker uh, hier op de zeedijk lopen? Ik noem maar wat. En je gaat zonder kompas, zonder eten uh, de, de jungle in. Ja, maar je gaat niet in het donker uh, uh, op de Zee Dijk loop. maar ik herinner me een stuk van Renate Rubenstein, die daar uh, eigenlijk ook uh, heel angstig en naar zo'n kroeg toe ging... en dacht, ik wil toch wel eens even zien wat me daar dan overkomen kan. Ja, waarom doet men dat? Waarschijnlijk dat alle schrijvers toch wel beginnen met een enorme nieuwsgierigheid. Want wat kan er gebeuren? En dat niet alleen, maar hoe reageer ik als dat gebeurt? Je bent ook in de eerste plaats uh, niet uh, nieuwsgierig naar de maatschappij en andere mensen, maar vooral nieuwsgierig naar jezelf. Maar toen u voor dat oerwoud stond, dus, wat ging er dan doorheen? Is het een soort uitdaging van, nou, dat lukt mij, zonder voorbereiding? Of... Nee, hoor, ik geloof, ik geloof echt dat uh, ik daar niet zo heel erg over nadenk. En dat als ik er goed over na zou denken, dan uh, zou ik het misschien niet doen. Um, het is uh, meer uh, dat ik het als een uitdaging zie. En uh, dat trekt me dan gewoon heel erg aan om het te doen. En dan heb ik zo vaag het gevoel. Niet te lang over nadenken. Doen. Meteen maar doen. Was ik bang of niet? wanneer toen in die, uh, die oer was ik wel echt bang. Ik was uh, heel erg bang dat ik bijvoorbeeld mijn voet zou verzwikken alleen maar... Hè? Als je geen eh, pad hebt, dan moet je dus eh, over boomwortels klimmen. Hè, van die, eh, en dan moet je af en toe een riviertje door. moet je van de ene steen op de andere springen. Dus je moet goed uitkijken gewoon waar je voeten zet. En op het laatst voel je dan ook echt dat je alleen nog maar een paar voeten bent eigenlijk. En dan is je aandacht daar zo op geconcentreerd. En dat moet dan ook. In welk boek staat dat beschreven? En dat staat in het boek uh, Een land als Maleisië. Dan was ik dus in Borneo. Borneo. In ja. uh, het Maleisische deel van Borneo. Ja. Er ja. uh, zijn wel meer dingen. Ik denk achteraf uh, bijvoorbeeld... Ik, uh, ik wilde naar een bepaald eiland toe... Um, waarop een um, merkwaardige uh, Engelse vrouw zat. Een beetje excentrieke vrouw. Die had me daar uitgenodigd. En die zat daar in de hele je eentje eh, op een eiland waar een stam woonde die zich ook heel erg geïsoleerd had. En het waren hele fanatieke moslims. En die eh, gingen ook praktisch niet om met moslim van vasteland. Eh, het was een beetje een vijandige oorlogssituatie. En ik ging, ging er naartoe met een. Ik had twee mannen daar ontmoet van het eiland. En die hadden een smalle prouw met een buitenbootmotor. En het was wel ongeveer 2,5 uur varen naar dat eiland. En dan had ik een zak vol met spullen uh, gekocht. Uh, nou ja, lekker zou ik maar zeggen. Voor die Engelse vrouw die mij had uitgenodigd op dat eiland. En ik ging tussen die twee mannen inzitten... van die hele Norse figuren... die alleen waren overgehaald doordat ik hem veel geld bood. En uh, die mensen zijn erg arm daar. En uh, toen, midden op zee... toen ik eigenlijk helemaal de kust niet meer zag... en ook nog niet het eiland zag. En denk ik, ja, iemand hier dan nou toch wel een beetje... al te dicht bij de natuur... met alleen een plankje tussen jezelf en een bodemloze leek dan in oceaan. Toen uh, sloeg dus die motor af. En toen zei ik tegen die mannen... nou, even aan die ketting trekken. Ik dacht zoiets, hè. je zo, bootje op de loos zegt ze, plassen. Heb ik dat ook wel eens gedaan? Je trekt aan die ketting en doet iets het weer. Maar ze zeiden, nee. Uh, ze legden zich erbij neer... Ze waren ervan overtuigd dat het uh, koewong was. En koevoong betekent dat je een soort vloek op je hebt geladen. En ze waren ervan overtuigd dat het niet aan hen lag. Want op de hele weg was het ze niet overkomen. Maar ik had dus koevoong. En uh, ik zei op een gegeven moment... Zei ik, nou ja, goed, laat me nou eens aannemen dat ik Koewong heb geladen op mezelf. Uh, kan ik dan niet uh, de god van de zee, de, de hand toe laut, uh, Kan ik die niet... Uh, uh, overhalen om mij uh, die koe kwijt te schelden door hem wat offers te brengen. Nou, dan halen ze hun schouders op. Ik zei, Nou, ik neem blik cola en dat gooi ik dan zo. En dan riep ik ben, hup, hoi! En dan viel de kolen in het water en, en dan zei ik nou trekken nou dat trokken ze in en er gebeurde niks en dan nog een pak bamie en dan, hup hoi en dat viel dan in het water en uh, trokken ze weer aan uh, de ketting nog niks nou en ik pakte uh, zo'n paar dingen hup hoi hup hoi tot dan eindelijk dan die motor aansloeg en toen uh, lachten ze heel tevreden nou dan was die hand toe, die geest van de zee die was tevreden gesteld en die uh, nou uh, ze konden weer varen ik was eh, toen wel erg bang. Als je zo echt nergens meer land ziet... en je zit in een prouw met twee van die Noorse mannen... en die, ik denk, ik krijgt toch geen haan naar als ik hier een mes in mijn rug krijg. En ze gooien me overboord om van die koeboom van mij af te zijn. Dat niemand wist dat ik daar in het bootje was gestapt. En, en, en, en die vrouw wist ook niet dat ik zou komen. En, nou ja, dat soort dingen. Dan denk ik achteraf... Ik vind het niet erg verstandig. Als ik het allemaal van tevoren had bedacht... dan zou ik gewoon niet zijn gegaan. je ook wel een enorme kick geven soms? Als u... en nou, eh, het kan ook een, een positief, het kan positief en het kan negatief werken, want eh, eh, nou ja, je ontdekt dus dingen over jezelf en het kan net zo goed zijn van, nou, dat heb ik toch maar weer fijn klaargespeeld. Maar het kan natuurlijk ook zijn van, God, ik wist niet dat ik zo eh, stom reageerde of dat ik eh, zo langzaam was, zo'n langzame reactie had. Ja, dat kan je, ook, je kunt jezelf ook heel erg tegenvallen. Ja. Maar misschien soms ook wel, dat kan ik me voorstellen, dat je met hele kleine dingen hartstikke blij bent. En dat je een plaats vindt om te slapen in een van de onherbergzame oort of zo. Nou, dan ben je wel erg opgelucht, mm. natuurlijk. Ja, ja, dat is eigenlijk iets. Eh, als je ergens aankomt, dat is toch. Eh, ja, eh, blijkbaar toch. Ik weet niet of dat nou iets. Ik hoorde laatst want dat een man dat ook had. Ik dacht dat het heel iets vrolijk was. Van eerst een nestje willen bouwen en dan vanuit dat nestje dan nog wel eens eh, uitvliegen. Maar eh, hij had het net zo. Hij zei, ik voel me ook, eh, als ik in een bepaalde stad kom... of in een dorp of waar ook... dan heb ik het gevoel dat ik eh, vleugellam ben... zolang ik nog niet eh, een plaatsje heb. Al is het maar een klein hotelkamertje of, of een onderdak. Dat is ook het eerste waar u naar gaat zoeken? Als we ja, ja, ja. Het kan natuurlijk niet altijd, jammer genoeg. Dan moet je ook wel eens een keer... Eh, een, een nacht uitzitten in een park of zo. Of uh, onder een boom buiten. Dat, dat kan natuurlijk ook voorkomen. Uh, dan heb je pech gehad gewoon. Hmm. Ik, ben, uh, betrek, ik ben vrij vaak bang hoor. Ik ben niet zo'n held. Maar ja. Uh, uh, sommige mensen zeggen. Ja, waarom doe je dat dan allemaal? Het hoeft toch niet. Maar van mezelf ho hoeft het dus wel. Uh, ik ben dus erg nieuwsgierig. Uh, naar allerlei dingen naar toestanden, um, naar andere mensen... naar uh, wat er om de hoek ligt, zeggen, en dat soort dingen. Ja, dan moet ik gewoon even kijken. Het is een soort innerlijke drang. Die is gewoon sterker dan mijn angst. Maar die angst is er wel degelijk. Ik weet dat, uh, toen ik zelfs in Italië kampeerde... in, uh, in, een, um, uh, in een tent... Dan was ik ook altijd bang voor insecten, voor wat ik weet niet wat er binnen zou kunnen kruipen. In Afrika was ik dan altijd bang als ik de hyena's hoorde dat ze er dichtbij zouden komen. En uh, oh ja, bang voor wilde dieren ben ik veel. En... Het is natuurlijk ook uh, uit, uh, wat er eigenlijk veel belangrijker is, behalve voor die. Uh, Eenvoudige dingen als bang zijn voor dieren of bang zijn voor donker, wat je ook kunt zijn, dat is gewoon bang zijn voor je eigen falen. Dat je er niks van zult maken, dat, dat je niet kunt doen wat je eigenlijk van plan was te doen. Heeft u daar een methode voor om dat te bezweren, die angst? Ik geloof dat je eh, jezelf eh, moet toestaan om. Om te falen. Het is, uh, ik vind dat in wezen niet zo belangrijk of een mens, als uh, nou ze geweldig slaagt in het leven, als je daar tenminste onder verstaat, um, iets gaan betekenen op een bepaald gebied, belangrijk worden of bekend worden of, of iets dergelijks, veel geld verdienen, ook zo van die dingen. En als je daar niet in slaagt, dan worden mensen vaak heel verdrietig, angstig ook. En als je het dus. Uh, Jezelf nu maar toestaat om uh, gewoon jezelf te zijn, om jezelf af te vragen... Ja, maar waar gaat het eigenlijk om? Ben ik wel, kan ik, ben ik in mijn dagelijks leven nu wel degene die ik zou willen zijn? Dus kan ik mezelf waarmaken op het ogenblik? Uh, voel ik me lekker in mijn eigen huid zitten? Ik geloof dat dan uh, veel van die angst van je afvalt. Bijvoorbeeld als je tegen jezelf zegt, nou, ik voel me niet zo lekker in mijn huid zitten. Dan kun je zeggen, nou, dan doe ik kennelijk iets verkeerd. En dan kun je iets veranderen. En ik denk dat dat uh, helpt om minder angstig te worden. Ja. Ja? Ja, ik heb er nog niet helemaal uit. Ja. Heb je er zelf geleefd ja. in India? Ja, maar... Hoi, je bent mooi op tijd. Kun je het makkelijk vinden? Ja, geen enkel probleem. Je routebeschrijving was perfect. Ik kon de naartoe lopen hier. Als het voor u een is, dan is het wel een Ja, dat is ze. Uh, behoorlijk druk, zo hè. Ja, dat zijn allemaal mensen die, die komen naar de toe die hebben haar boeken als een soort uh, reisgids gebruikt. En die geven nu uh, hun foto's van de plekken die Aya Zikke in de boeken heeft beschreven. En net was hun vrouw, dat is iets heel bijzonders, die had van een tante uit Indië fotoalbums geërfd. En dan bleek die tante een vriendin te zijn van de moeder van Aya Zikke. Dus er stonden ook allemaal foto's in van de moeder van Aya en van Aya zelf als, als jong meisje. Is die vrouw nou dat dat Aja Zikke was die op de foto stond? Nou, onder een van die foto's stond Aja Zikke. En die vrouw die, die kende Aja wel als schrijfster. En het is natuurlijk niet een naam die je vaak tegenkomt. Nee, nee. Ayatollah. Maar... <laughs> nee, ze heet, eigenlijk heet ze helemaal geen Aja. Maar Zwaantje. En, uh, maar ze noemen zichzelf al vanaf het moment wacht, wat, wacht. Het, het schiet me net, ik, anders vergeet ik het weer. Morgen zou een van ons ook komen, hè? Ja. Uh, dat ben ik dus niet. Uh, Sophie komt morgen. Maar uh, dat je het weet vast. Ik, ik schiet me ineens binnen, anders dan. Oh nee, maar dat is prima. Ja. Sorry hoor, ja, het moest er even ja. tussen. Nee, maar, maar moet, ik moet nog even dat verhaal vertellen over die naam Aya. Want mm -hmm. het is een heel grappig verhaal. Ze noemen zichzelf al vanaf het moment dat ze kon praten, noemen ze zichzelf Aya. En de vader die, die geloofde in reïncarnatie. En die is dat toen helemaal uit gaan zoeken. En hij kwam uit op een of andere tante van Goethe. Dus uh, hij was ervan overtuigd dat ze de reïncarnatie was van die tante. En dat het enige wat ze daar nog van wist de naam Aya was. Nou, dan moet ik eigenlijk maar even gaan. Een heel mooi plaatje gaan schieten van die tante van Keut. Want ja, die kom je natuurlijk niet iedere dag tegen. Trouwens, die, uh, die vrouw die, die nu bij is staat, dat is de dochter zeker. Want ik hoorde net dat ze Ooi Mam zei. Oh, waar? Oh ja. Ja, dat is de dochter. Het is mooi dat hij hier nu is. Want dan kan ik er meteen eens vragen hoe het is om het kind te zijn van zo'n wereldreizigster. Jij bent dus dochter, dochter, ja. hoe heet je, hoe heet Jolita. Jolita, aparte, ook als we ja, aparte namen. en naam. ik heb nog een zus en die heet Julika, die is iets jonger. Ja, ja. Alle twee aparte namen. En jij komt vaker mee uh, als je uh, moeder gaat signeren echt of een lezing houden of wat dan ook? Nou, uh, ik, vind, ik woon niet zo erg ver hier vandaan. En uh, ze heeft zelf acht jaar in uh, Spanje gewoond. En daar, daar heb ik eigenlijk een hele tijd niet gezien. En als ze nou hier zit in Amsterdam, want die etage in Amsterdam heeft ze altijd aangehouden. Nou, dan, uh, dan zoek ik er gewoon uh, vaak op, ja. ja, ja. Toch eigenlijk ook? ja. ja. Maar nu heb je dus een, eigenlijk een moeder gehad die heel veel ja, ja. reisde, heel veel weg was. Ja. De, nou, je zegt net al acht jaar in Spanje, maar ook vroeger ja. toen jullie kleiner waren. Ja, ja um... wat ik daarvan vind. Ja. <laughs> nou Toen vond ik het niet zo leuk, maar nou is het, ja, nou ook wat ouder ben, dan is het niet zo erg meer. Maar ja, de af en toe speelt het nog wel eens op. En het is net als bij haar, zegt, ze heeft ze ook van die uitspraken over van... Uh, nou ja, de opvoeding, daar ben ik in mislukt of zo. Of... Maar ja, dat, dat bekijk je dan nou allemaal een beetje anders. Maar, kon je, maar toen, was... kon je toen begrijpen wat er in haar omging? Nee, toen helemaal niet. Nee hoor. Nee. nee, dat is allemaal langs me heen gegaan. Eigenlijk een beetje in de knoei geraakt wel. En uh, ja, dan ben ik weer uitgekomen. Hoe reageerde je dan als ze wegging? Ja, uh, we bleven bij onze vader. We gingen gewoon uh, naar school en... Uh, Kwamen om half vier thuis en er was er niemand. En dan uh, plunderden we de, we de ijskast met lekkere dingen en uh, gingen we huiswerk maken. En ik weet wel dat als ze terugkwam, dan, uh, dan huilde ik van blijdschap, dat wel. Mm -mm. Maar echt leuk was het niet. Maar dat weten ze allemaal wel hoor. Ja. Maar uh, hoe kijk je daar nu uh, op terug? Nu, dan denk ik, ja, omdat ik zelf kinderen heb, <laughs> denk ik toch van. En ik heb ook wel aspiraties nog om te schilderen en zo. Ik heb een Rietveld Academie gedaan. Dan denk ik nou, uh, ik probeer het toch anders te doen. Ik hoop het toch omdat je uh, uh, het gezin bij elkaar te houden. Je zou het niet op dezelfde manier doen. Nee, nee, nee. Maar dat is persoonlijk. Want, uh... Begrijp je nu ook nu die boeken allemaal leest en zo? Ja. Wat haar, wat die vraagt ze wel. De motivatie, precies, weet ik niet. Ze nee, heeft nee. altijd geschreven, zegt ze, en al heel vroeg met boeken en alles bezig geweest. Dus ja, dan zal, zal het wel uh, echt uh, drang zijn om. Uh, iets waar je niet vanaf kan blijven. En dus. trots? Nu wel een beetje, ja. Ja, dat wel. En vroeger niet? Vroeger niet, nee. Dat vond ik het uh, echt een beetje anders. Mm -hmm. Maar vroeger, als je, als je twaalf bent of als je tien bent... en je moeder gaat dan naar, naar Afrika en, uh, en Italië... En dan dan... Ja, god, ik, ik had niet eens de nul van tijd. Ik weet niet eens meer hoe lang het nou precies was. Maar in de zomervakantie, was, geloof ik. Mm -hmm. Of een beetje ja, voorjaar, zomervakantie. Was het toch wel vaak weg. Of uh, afwezig thuis en willen schrijven op zolder. En zeggen, ga maar buiten spelen. En dan niet meer denken aan eten koken of zo. Dat is het schrijverschap, hè? Echt, hoor. Ja. Gaat u deze teefel nu willen signeren? Ja, natuurlijk. Ik ben helemaal weg van uw boeken, dat wilde ik nog even zeggen. Wat fijn om te horen. Ja, ik heb u eigenlijk pas vorig jaar ontdekt. Dat wil zeggen, mijn zusje heeft u ontdekt. Die wilde naar mijn op vakantie en dacht van kom, laat ik eens in de bibliotheek kijken. Nou, die had zulke enthousiaste verhalen over uw boeken. Dus die heeft me aangestoken. Welk boek was dat? Een Maleisië antas Maleisië? Ja, het van de Atlas ja, ja. Dat speelt dan in Indonesië, maar ja, ja. dat was ja, ja. ook heel boeiend. Ja, ja. En dit, heeft en... u dit nu zelf gelezen, dit, dit boek? Dit, nee, dit nog niet. Dit koop mm -hmm. ik nu. En ik wil ook graag nog terug naar de Atlas Vlinden. Dat heb ik wel gelezen, ja. maar ik vind het zo mooi. Even kijken, dat is deze. Mm. Wij kopen ook één voor mijn zusje. Misschien zou hij daar iets in willen zetten. Ja, is een toe... opdracht. Ja, zo. de reis naar ja. Maleisië is niet doorgegaan. Dus tot nu toe heeft ze eigenlijk alleen maar reizen in de geest gemaakt. Maar ja, ja. misschien dat het er ook nog eens van komt. Wat misschien... zal ik dan inzetten voor? Uh, die of die? Ja, voor Sieb heet ze. Sip, S-I-E-B. -E S-I-E-B. Ja. ja. En dan? Wat met een opdracht erbij? Uh, ja, uh... In plaats van een afgebroken reis ja. of zoiets eigenlijk. Ja, zoiets dergelijks. Van misschien uh, ooit nog eens een echte reis. Ja. Uh, Ik zal er maar in dat je ook in een lunchtoer uh, kunt reizen. Ja, vooral zo'n kick gegeven heeft dat u uh, ja, tot op... Uh, mijn ouder leeftijd nog reizen maakt. Dus ja, ja. je nooit hoeft te denken van uh, ik ben te oud voor iets. Dat zijn ja, een heleboel jonge mensen die nu ja. bezig zijn met hun carrière en die niet weg kunnen en die dan het gevoel hebben van nou ja we kunnen het blijkbaar later ook nog doen. Dat is dan een soort troost. Ja, nou ja. goed. Nou wie weet eens misschien. Hartelijk bedankt. Nou, Dag, mevrouw. Ja. Je je. Ik wilde ik wilde u bedanken voor uw mooie boeken. Wat fijn dat u ja. dat zo zei. Heerlijk. Ja, ik, daar niet vinden. Uh, huh? ik ben uh, de laatste jaren zelf wat reizen, wezen maken. Vorig jaar naar Thailand, jaren voor naar Indonesië toe. En uh, ik vind het heerlijk om uw boeken te lezen. Ik, ik vind het ook heel fijn om het te horen. Want het is aan de ene kant is het zo'n alleenig beroep... als je zo ja. achter een bureau zit en je vraagt je af... wat blijven al die boeken toch eigenlijk? Ja. Dan is het is zo fijn dat iemand zoiets tegen je zegt. Daar ben ik echt blij om. Hoor. Ja, en vooral ook omdat... Uh, uh, mede door u uh, uh, dat je de drempel durft te nemen dat niet alles geregeld hoeft te zijn. Ja. Maar dat je best... Dus u reist ook alleen? Ik ben, de tweede keer ben ik alleen gegaan. En nu ik u goed? En nu de smaak te pakken. Het is niet altijd even makkelijk. Maar bij u hey, is het ook niet altijd het even makkelijk. is zeker niet, nee. Maar nee. Uh, om, om dan toch een, uh, een hele leuke vakantie erop na te houden, dat vind ik zelf ja. een hele prestatie. Ja, zeker. En dat, uh, dat vind ik ook heel leuk om in uw boeken terug ja. te lezen. So, zou je dit boek van mij willen zien? Tuurlijk, ja. Het. Dat is heel leuk. Hallo. Goedemiddag. Zijn op de Hallo. Hallo. Dit is Sophie van Damocles. Ja. Ik kom direct ook even wat foto's nemen. Ja, dat is prima, dan. dan haal ik alles even weg. Zeg, ik heb koffie gemaakt, zal ik het meteen inschenken? Heerlijk. wil u liever thee? Nee, ik wil ook koffie. Ja, koffie ja. sap kan ook hoor, maar uh, vorige keer was het koffie. dus uh... Wat een mooie lichte kamer hè? Ja, een uh, hartje Amsterdam, hè. Lijkt me ideaal. Maar het lijkt me wel lawaaierig hier, hoor. Zou ze daar geen last van hebben? Als ze aan het schrijven is wel. Want de vorige keer dat ik hier was, vertelde ze me namelijk dat ze daarom een tijdje in Spanje is gaan wonen. In een, in een klein dorpje. En nu heeft ze dus een huisje gekocht op het Friese platteland. Een, een half uur lopen naar de eerste bushalte, hè? dat soort platteland. Dat is wel het uh, andere uiterste. Maar ik kan me wel voorstellen dat je behoefte hebt aan rust als je een boek moet schrijven. Woont ze hier alleen? Ja, ja. ze heeft twee dochters, maar die zijn er lang het huis uit. En haar uh, man, ja, dat is uh, ergens fout gelopen. Ook wel een beetje doordat ze het reizen niet kon laten, denk ik. Reizen ze ook al toen de kinderen nog klein waren? Ja, ja, ja, ja. ze is wel een paar keer weggegaan. De eerste grote reis bijvoorbeeld, dat was naar Israël in de jaren 50. En toen waren de kinderen nog uh, vrij jong. Maar hoe lang ging ze dan? Ze zou twee maanden wegblijven, maar het werden dus zeven. Zo. Ja, ze kwam daar namelijk een groep biologen tegen en die vroegen of ze meeging naar Afrika. En ja, die kon, die kon ze niet laten schieten, vond ze. En dat vond het thuisgrond niet echt leuk? Niet echt, geloof ik. Maar ja, ze ging toch. Het is hier echt hartstikke mooi licht, joh. Ik heb helemaal geen flitser nodig. Ja, mooi. Wat de spullen, Je kan wel zien dat ze veel gereisd heeft al nou, die boeken. Daar in de achterkamer, heb je dat al gezien? Is dat helemaal vol? Ja, ja, maar zonder boeken kan ze niet leven, hè? Het, uh, het ergste lijkt me als je niet uh, meer kan lezen. Ik ben ook heel blij en, en, en het geeft me een veilig gevoel dat er breien is. En dat ook als je ogen zouden falen, dat je dan toch breien kan, nee. Nou ja, gesproken boeken, dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. En dat is maar, fantastisch. Maar waar, wat zou je dan zo missen als u niet meer uh, kon, kon lezen? Contact. Gewoon contact met andere mensen. En de mogelijkheid om, om nieuwe denkbeelden op te doen. Of om te denken, hé hey, ja, dus dat, dat heeft die ook. en zo Dus dat was toch niet zo gek voor mij. Of om juist te denken, hé, hey, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Ja, zo kun je het ook bekijken en dat soort dingen. Gewoon, het is... Een stuk leven voor mij. Ik kan boeken niet uit mijn leven wegdenken. Dan gewoon geweldige straf zijn om waar dan ook in het paradijs te zitten en niet te mogen lezen. Heel erg. Misschien uh, moet ik zeggen dat ik ook vaak denk: het is een soort gemakzucht voor mij. Hoor. Ik ben eigenlijk. heb uh, wel een soort uh, innerlijke luiheid. Hoor. En ik heb ook een neiging om vervelende dingen die uh, relaties meebrengen om die een beetje uit de weg te gaan. En dat is natuurlijk uh, met lezen het geval. Hè? Je neemt gewoon uh, het beste wat iemand je te zeggen heeft, neem je op in je, via zijn boeken. Maar je hoeft niet uh, zoveel de kanten mee te maken. Hè? en uh, Je hoeft je nooit in de steek gelaten te voelen. Je kan dat contact elk ogenblik weer opnemen. Dus boeken lezen is eigenlijk een hele veilige vorm van leven. En dat uh, realiseer ik me wel, maar Ach, ik vind dat ik me dat zoiets dan ook wel best mag veroorloven hoor. Ik neem mezelf dus niet zo erg kwalijk. Dat ga Mag ik uitzetten die telefoon? Ah ja, zeker. En wanneer zou dat dan moeten zijn? Uh, volgend jaar februari. Hij werd er wel vlug bij zelf. Dat vind ik geweldig. Maar hemel daar kan ik helemaal niet overzien. Zover denk ik niet vooruit. En waar, waar gaat het vanuit? Dat is me even ontgaan. Oh ja. Mijn hemel. Maar met, met dames. Ja, dat vind ik wel heel origineel ja ja nou ja dan in principe wel ja ja het lijkt me wel heel leuk maar waar zou het zijn ja nou dat is dus makkelijk hè ja oké okay. goed jouw heet daar ik hoorde net dat ze u iets wilde vragen voor volgend jaar februari ja ja, nou ja, want ik vind het. De allerlaatste was van... voor dit jaar november. Vond ik al zo van. In de toekomst kijken, maar volgend jaar februari vind ik dan helemaal. Uh, Ongelooflijk. Ja. En dat was met allemaal dames of zo? Of, uh... Nou, dat ging ook weer over reisende vrouwen. Nou. Dat schijnt toch een beetje. Het is in Amsterdam, dus dat. Nou, in principe vind ik dat dan wel leuk, maar ik moet dan tegen die tijd maar zien. Want ze zei ja, ze moest dan weten of ik er wel was. Maar dat kan ik toch in het begin. Uh, dan kan ik nu toch nog niet bekijken of ik dan misschien ook bezig ben aan een reis. Of eh, dat ik misschien midden in een boek zit en dan ga ik er ook niet graag uit. Dat geeft me ook een rot gevoel, eerlijk gezegd. He, om, om daar zo aan vast te zitten, dat je zeker weet... dan moet je op die plek zijn. Als dat nou niet hoeft, dan doe ik dat eigenlijk liever niet. En hoe... Uh, wanneer gaat u nou weer op reis? Um, nou... Dat vind ik heel moeilijk, want het is net als met boeken. En ik heb soms ook plannen voor boeken. En terwijl ik die plannen maak, eh, komt er toch een ander idee boven. En schrijf ik heel iets anders. Dus ik vind het ook altijd moeilijk om te antwoorden op de vraag... waar ben je nu aan bezig? Dan zeg ik ook meestal, en dat klopt dan ook, ik ben aan twee dingen bezig. En wat er dan uitkomt, dat is niet helemaal zeker. En eh, nou ja... Zo is het ook met de plannen voor een reis. Ik uh, zou bijvoorbeeld op het wel graag naar India willen. Naar één provincie, Gujarat. En dan Gujarati leren, de taal. En dan alleen in die ene provincie rondreizen. Dus in plaats van uit te breiden... wil ik het reis een beetje intensiever maken. En gaan inkrimpen wat de afstand betreft. Ik vind dat je erg veel mist als je grote afstanden gaat afleggen. Dan heb je niet de tijd om... De mensen van één soort, zoals in die Gujarat-provincie in India... daar leven er veel giants. Dat is ook de provincie waar Gandhi eh, geboren is. Mm. Hè? En eh, dat zijn geweldloze mensen. En dat idee, daar, daar zou ik dan wel eens met die mensen over willen praten... want het lijkt me haast niet eh, vol te houden in deze maatschappij... die tenslotte in India precies zo is als hier... Uh, hoe doen ze dat nou? Komen ze vaak uh, in botsing, uh, in de praktijk met hun overtuigingen en hoe gaat dat allemaal? Zijn die mensen werkelijk een beetje anders dan anderen? Nou ja, zo'n ding ga je dan afvragen en dan wil je heen. Maar dan gaat u eerst nog niet taal leren? Dan moet ik eerst Kudairati leren, ja. ja. Uh, en hoe... Uh... Hoe lang duurt uh, dat dan? Nou, dat weet ik niet. Daar heb ik nog geen <laughs> idee van. Nee, ik zal ook wel niet. Uh, ik zal ook wel weer, zoals ik vaak heb gedaan, uh, als, als ik daar tenminste iets van kan krijgen, uh, lessen van kan krijgen, uh, ga ik soms. Ik heb altijd een walkman bij me om dat is, zo vaak gewacht moet worden in het Oosten. En dan heb ik vaak muziek bij me, maar ook vaak cursussen bij me. En als je zo'n talencursus uh, kunt uh, op. op hè, dat heb ik dus ook met. Uh, allerlei vormen van dialecten gedaan... van Indonesische taal. En dan... Nou ja, dan uh, al reizenden... dan heb je zoveel ogenblikken... waar je niets anders kunt doen. En dan... Uh, nou ja, dan uh, kun je dat gebruiken. Dan kun je dus al reizenden nog leren... U had dus echt die, heel, die drang om te reizen, maar het heeft u ook een hoop gekost. Ja, het heeft me het gaan schrijven, het gaan reizen heeft me zeker veel gekost. Het heeft me tenslotte mijn huwelijk gekost. En het heeft me ook uh, moeilijkheden met de kinderen gekost. En eigenlijk uh, is het toch wel zo dat uh, voor een vrouw... Uh, de kinderen vooral een van de belangrijkste dingen zijn in haar leven. Maar en, uh, u ging toch... Je mm. ging toch? Ik ging toch, ja. Dus met al die dingen, zoveel zo verstandelijke overwegingen waren ook uh, in later jaren. Dat ik denk van, nou mensen, dat moet je gewoon niet meer doen. Daar ben je nou te oud voor. En dat ben ik dan voorkomen met mezelf eens. Maar toch ga ik wel bepaalde dingen doen. Omdat de nieuwsgierigheid of die drang zo sterk is mm. blijkbaar. Ja. Hebben uw kinderen het u achteraf kwalijk genomen? Nou, ik weet, ik weet eigenlijk niet of ze het mag als ze het me erg kwalijk hebben genomen... Het is natuurlijk... Um, de puberteit is altijd moeilijk. En dat is... Niet zo makkelijk te plaatsen. Of de moeilijkheden die er bij mij... En hun in de puberteit natuurlijk ook waren. Ik bedoel de moeilijkheden die er tussen ons waren. Mm -hmm. Of die nou daaruit ontstonden. Maar ik weet uh, zeker... Dat ze bepaalde dingen... Hebben kwalijk genomen. Maar... Wat ik zo prettig vind is, bijvoorbeeld van mijn oudste dochter... dat ze sinds ze um, zelf kinderen heeft... kan ze allerlei dingen veel beter begrijpen. Terwijl ze het niet zelf doet. Maar ze kan het toch begrijpen hoe het allemaal is gebeurd. Dus ik heb niet het gevoel... Ten eerste heb ik niet het gevoel dat er een blijvende schade is ontstaan. Hmm. Maar ja, dat is niet dankzij mij. Dat is gewoon ondanks mij. Hmm. En ja... Uh, voor de rest vind ik dat je dat toch nooit helemaal goed kan bekijken. Nee. Je en... moet je ook, geloof ik, niet te in verdiepen. Het is gebeurd. En uh, ik vind niet dat ik dat allemaal nou zo heel goed heb gedaan. Maar ja, met die meeste dingen moet je maar zeggen. Nou, op dat ogenblik kon ik gewoon niet anders. En, uh, en uw man? Uh, nou ja, hij vond dat geloof ik niet leuk, maar... Um dat is niet het punt geweest dat ons uit elkaar heeft gebracht. Ik vond dat hij er erg veel voor over had... en dat hij mij met allerlei dingen erg stimuleerde. En hij was geloof ik ook wel een beetje trots als er dan iets kwam en zo. Maar de moeilijkheid is dat... Het zal waarschijnlijk voor elke vrouw gelden... die een bepaalde speciale werkkring krijgt... waar de man niets mee te maken heeft... Je kunt het misschien in de beste gevallen samen delen... maar als je het eh, niet samen kunt delen... dan kan het je ook uit elkaar drijven. Als je het niet samen kunt delen. Eh, het, eh, het kan zo zijn dat je op een bepaald gebied... in mijn geval dus in het literaire wereldje... Eh, dat je daar mensen gaat leren kennen... en met, met toestanden in aanraking komt... Uh, die de andere, je partner, helemaal niet liggen. En het wordt dan een weg, natuurlijk, in je leven dat je, in het leven dat je tot dan toe hebt uh, geleid samen. Dat is voor die partner heel moeilijk. En dat kan ik me wel voorstellen. Dan moet, uh, in zo'n geval moeten mensen zich geweldig aanpassen. De wil hebben om zich te verdiepen in het leven van de ander. Ja, dat gaat dan vaak niet goed bij mij. Dat ging het dus uh, niet goed na een tijd. Mm -hmm. Wat ik wel graag gekund zou willen hebben, is uh, met iemand uh, samenwonen, samenleven en samen verder groeien. Uh, en dan, uh, dus samen alle problemen die er toch zijn in elk huwelijk uh, te boven komen. En samen oud worden. En dan uh, samen oud worden met iemand uh, dus die je al heel lang kent. En uh, nou ja, zo ook dat je elkaars ontwikkelingsgang uh, kunt volgen. En dat is iets dat ik dus. In mijn leven niet heb kunnen bereiken. Dus dat zijn, is dan een van de belangrijke uh, verlangens die, uh, die je dan hebt en waarbij je dan moet neerleggen, want uh, nou ja, dat uh, is dus gewoon niet gebeurd. Ils s'aiment, s'aiment, s'aiment tant Qu'on dirait des anges d'amour Des anges fous se protégeant Quand se retrouvent en courant Les amants Les amants de cœur Nou, hier heb je mijn uh, foto's van Aja Sikker. Zou je die oh, ook ja. mee willen nemen? Ja, natuurlijk. Ik heb hier die mijne. Kijk, hier. Aja Sikker aan het signeren. Aja met haar dochter hier. Hier, dit is wel mooi. Achter die stapel van haar ja. eigen boeken. Ja. Hé, hey, in bedden, huis. Ja, ja, ja die heb ik gemaakt ja, toen, we, toen we de avond uh, na, na dat signeren weer naar huis brachten. O, grappig, hè, dat kapsel. Die zou dus nog geen 70 geven, hè? Nee, maar dat, dat komt ook, denk ik, omdat ze haar zo'n mooi bruinrood kleurtje heeft gegeven, hoor. Ja, hey, dat is kunnen. Wat, wat is dat? Een boek? Ben je meteen maar weer in een boek van de begonnen? Nou ja, na de atlasvlinder heb ik eigenlijk nooit meer iets van gelezen... en uh, ik was eigenlijk wel benieuwd geworden naar de reisboeken. Dus dan heb ik dit boek gekocht en het gaat over de reis naar India. Maar daar word je wel een beetje weemoedig van, hoor. Zal ik een stukje laten horen? Ja. Nog eenmaal wil ik naar de plekken en de mensen gaan... waar ik in de begindagen van deze reis zulke sterke emoties heb gehad... Nog eenmaal wil ik rijden in een gouden koetsje, terwijl de zon ondergaat. Praten met de aapjesman en de straatslapers. Door de straten lopen met de agressieve bedelkinderen. De plek opzoeken waar ik zat te praten met Farah, Panahi Shindi en Mr. Kennedy. Nog één keer dansen in de straatprocessie en de glimlach zien van Swami Dave... die voor mij nu de glimlach van India is geworden. Ik wil de intense kleur, de zorgeloze schittering de verpestende stank, de troosteloosheid en de glorie van Bombay vasthouden. Maar ik voel dat ik aan de rand van India sta. Ik val er al bijna af. Zal ik zacht vallen? Of hard neerkomen? Dit is wel zeker. Mensen en landen waar je geen blauwe plek aan overhoudt... hebben je niet geraakt. Het is wel om bij moeder van te worden. Hoor. Ik kan toch al zo slecht tegen afscheid nemen... Ik ben op reis, ben ik inderdaad wel vaak eenzaam hoor. Trouwens, überhaupt. Ik vind het helemaal niet zo vreemd hoor, dat een, een mens eenzaam is. Ik geloof nee. dat is gewoon ingebakken in het leven, dat hoort erbij. Ja, maar op de manier waarop u leeft, lijkt het soms wel uh, alsof u dat uh, situaties terechtkomt die dat gevoel heel erg sterk maken. Ik heb bijvoorbeeld gelezen over dat u in een bootje aankomt bij het eiland Pulau Ketam. Ja, ja, ja. En het is een heel uh, onherbergzaam of eiland, heel geïsoleerd. Mm -hmm. waar, en u weet dat er alleen maar mensen wonen die een bepaald dialect Chinees praten of zo. Hè? Ja, ja. En dan komt u daar aan en niemand kijkt naar u. En u weet eigenlijk helemaal niet wat u moet gaan doen of waar u heen moet. En dan zit u daar met, met twee linnen tassen en dan, kan, dan, dan, dan, dan denk ik van, oh mijn god. <laughs> ja, maar dat vind ik dus voor mij geen eenzaamheid hoor. Nee, ik vind uh, dat is meer iets van uh, uh, wakker worden of zo. Want als je opeens geconfronteerd was met een situatie die je helemaal niet kent... dan word je alleen maar nieuwsgierig. Dan denk je, wat gaan deze mensen doen? Wat ga ik zelf eigenlijk doen? Je hebt er geen idee van. Dus op zulke ogenblikken ben ik beslist niet eenzaam. Nee, je bent inderdaad eenzaam bij afscheid nemen... Als je nou een hele leuke tijd hebt gehad. Nou vroeg of laat moet je weer weg. Maar. Of dat, dat, dat, dat vroeg, of dat vroeg is. Of dat het laat is. Het komt toch. Dat wat ook ingebakken is in het leven. Dat is gewoon het afscheid nemen. Mm, yeah. Huh? Yeah. Het is wel een soort. Uh, ja, misschien iets. Uh, ook zoiets absurds. Waar mensen dus toch naar streven. Om iets. Uh, voor altijd te hebben, of om iets uh, alleen voor jezelf te hebben, dat is ook iets onbereikbaars. Er zijn nog een uh, een hele oude vriend in een uh, die in een bejaardentehuisje, die zei op een gegeven moment die heel kwaad erin voor Ik wil iemand alleen voor mezelf. En <laughs> toen dacht ik dat is zo menselijk. Dat is eigenlijk wat we allemaal vroeg of laat denken. Ik wil iemand alleen voor mezelf. En ik wil ook iets uh, oneindigs. Iets dat nooit eindigt. Je komt er eigenlijk op neer dat je ook, uh, uh, dat je ook niet dood wilt. Hè? Als kind had je nog die illusie. Nou ja, iedereen gaat dood, maar ik niet... gaat dood, maar ik niet. Ja, was dat wel maar waar, inderdaad. U heeft geluisterd naar een aflevering van Damocles, een bijdrage van de KRO. Eerder uitgezonden in 1991. Hoofdpersoon in deze uitzending uit de serie getiteld Alleen op reis... was Aya Zikken, en dat waren dus ook haar woorden. De schrijfster werd geboren op de datum van vandaag, 21 september in 1919... Ze overleed eerder dit jaar, op 22 maart 2013, op de respectabele leeftijd van 93 jaar. Dat was trouwens ook de dag waarop bij uitgeverij De Knipscheer haar biografie verscheen. Getiteld Alles is voor even, het bewogen schrijversleven van Aja Zikke, geschreven door Kees Ruijs. Goedenavond, achterluisteraar, hier het Hilversum. De VPRO, de Vrijzinnig Zinnig Radio. Of niet? Ja, en dat was Toen. En dit is nu Radio 1. U luistert bij de VPRO naar het programma Woord. Wanneer u van tevoren wilt weten wat er in de programmering gepland staat... dan kunt u zich via onze openbare Facebookpagina inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat is facebook.com/woord.nl en u kunt daar overigens ook de verschillende uren opnieuw beluisteren podcasten. Dat kan via vpironl woord podcasten en mailen. Vragen, opmerkingen, dat kan naar woord@vpiro.nl en wie weet heeft u ook wel verzoeknummers die we eventueel kunnen honoreren. Ik moet natuurlijk altijd een beetje een slag om de arm houden. Heel veel is namelijk ook niet bewaard gebleven. En het ligt overigens met de rechten ook niet altijd even eenvoudig. Schrijven, dat kan ook nog steeds. VPRO ter attentie van Woord, Postbus 11... 1200 JC in Hilversum. Het is bijna een half minuut voor zes... en dat betekent dat we nog één uur in uw gezelschap zullen vertoeven... tenzij u de knop omdraait of een muziekzender opzoekt. Ik zou dat niet doen. Want zo meteen in het laatste uur kunt u gaan luisteren... naar een mooie documentaire uit 1987 over de Afsluitdijk. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.